Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij afvalverwerkers is veel schade door ontploffende lachgascilinders. Het gaat om zeker 65 miljoen euro. Duizenden cilinders belanden per week in de afvalbak, ziet deze medewerker van de Landelijke Reinigingsdienst. Ja, in de afvalbak uh, zien wij zo'n 1700 cilinders op wekelijkse basis uh, belanden. Maar ook nog eens 7200 cilinders die we uh, in de openbare ruimte vinden. En een klein deel daarvan die wordt uh, uh, ook door gemeente, uh, ingeleverd, of bij gemeenten ingeleverd op de Milieusstraat. Dus er komt totaal rond de 9000 cilinders uh, per week uit. Vooralsnog zijn er geen gewonden gevallen en dat noemt de dienst een wonder. Het kan namelijk hard aan toegaan als een cilinder tussen een pers komt... In Amsterdam Zuid is vannacht een snackbar overvallen. Meerdere mensen zijn licht gewond geraakt. Er is niet precies bekend waardoor dat gebeurde. De politie heeft een verdachte opgepakt. Sociale media brengen de behandeling van patiënten met een eetstoornis in gevaar. Daarvoor waarschuwen behandelaren in de Volkskrant. Vooral filmpjes waarop te zien is dat iemand zonder voeding krijgt... worden verheerlijkt in online bubbels. Artsen willen dan ook dat mobiele telefoons verboden worden in klinieken... zodat ernstige patiënten niet nog verder weg kunnen zakken... door beïnvloeding van dit soort filmpjes. En de spelerbus van Herakles Almelo heeft gisteren heel wat kilometers gereden. Dit keer zat hij niet vol met voetballers, maar met kerstcadeautjes. Mensen van de speelgoedbank deelden die uit aan kinderen van wie de ouders het niet breed hebben. Heel leuk en ik ben er heel erg blij mee. <laughs> ik vind het echt leuk. Ja, echt een verrassing. Ja, had ik niet verwacht. Waarom doet het u zoveel? Ja, weet ik niet. Dus ja. En dan alleenstaande aan de moeder, dus daarom. Ja. Als verrassing hielpen er trouwens ook spelers van Herakles mee met uitdelen. Krijg je nog het weer? Het waait nog steeds hard. Verder een grijs dagje met buien, maar heel soms ook de zon. Het wordt 6 graden in Groningen en 10 in Zeeland. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert?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 Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen Beb. Ja. Goedemorgen Dol. We zijn er weer. We zijn er weer. Vanuit de studio. Vorige week zaten we nog bij Nieuw Unicum en nu ja. weer lekker vertrouwd in onze eigen studio. Niet nee. dat het bij Nieuw Unicum niet lekker zat, maar hier oh, is het toch ook wel Maar mee. dit is toch wel een kerststemming, hè? Ja, ja. Jongen, wat een lichtjes en wat een schittering. Moeten we maar eens kijken op uh, uh, live, hè? dus uh, zfm-live.nl. Uh, dan kunt u even met ons meekijken hoe mooi die studio versierd is. Dat uh, heeft onze huismeester gedaan, Willem. Nou, mogen we maar weer blij om zijn. Dat geeft wel het juiste kerstgevoel voor zo'n uh, muziekprogramma. hoor. Ja, zou ik denken. Ja, ja, ja. Want ja, we komen er niet omheen, Beth. We gaan vandaag toch een paar kerstnummers draaien. Want het is onze laatste uitzending natuurlijk ja. tot aan de ja. kerst. Ja. Dus we gaan er toch wel wat aandacht aan besteden. Maar leuk dat u er allemaal weer bent. Of uh, allemaal, ik zal maar zeggen, leuk, Ulrike, dat je er weer bent. Ja, leuk Ina. Leuk, ah, leuk Ina Brugman, ah. dat je er weer bent. Heerlijk. Oh, kijk, we hebben al twee mensen. En wellicht die zelfs mijn verre zuster. Leuk dat je er ook weer bent. Nou, kijk aan. Drie <laughs> mensen al die luisteren. Nou, we doen het niet voor niks vandaag, Beb. En wie weet wie er nog meer allemaal luisteren. Laat het even weten via Facebook. Als je meeluistert. Dan weten wij ook voor wie we dat doen. Zo He? so is het. Uh, wat gaan we vandaag allemaal doen, Beb? Um, als, wij, als hij hier naartoe waait, maar daar vertrouw ik wel op... dan komt straks Peter Tromp ja. vertellen over het nieuwjaarsconcert in de Agatha-Kerk. Ja. 7 januari aanstaande, waarbij alle Zandvoort koren weer acte de présence geven. En uh, nou, daar gaat hij ons alles over vertellen. Het is altijd een prachtig concert. Het is een gratis toegankelijk concert. Dus mensen, laat dat niet aan je voorbij gaan. En uh, we gaan het natuurlijk met elkaar ook hebben over... Alle dingen die langskomen. Er is straks een grote nieuwjaarsreceptie in het nieuw unicum... waar wij vorige week zaten. Um, waar alle Zandvoortse organisaties... Uh, gebroedelijk de armen in één hebben gehaakt en aanwezig zullen zijn. Dat is, een, uh, dat is vooral ook aan Heli Jansen um, een, een pluim te geven... die het voor elkaar heeft gekregen... dat niet allerlei losse organisaties hun eigen ja. receptietje gaan lopen. Zodat je mensen ook allemaal hoort van... Oh, weer een nieuwjaarsbon. Je kunt nu 12 januari met z'n allen richting Nieuw Unicum... Maar daar wordt een uh, geweldige receptie gegeven. Van Kijk aan. Nou, daar gaan we het ook over hebben en wat langskomt. Het heeft vreselijk gestormd. Ik heb er gelukkig niks naars gehoord. Maar we, we gaan deze dag eens eventjes terug heen en vooruit blikken. Ja, hartstikke goed. Um, ik zou zeggen, laten we met het eerste liedje beginnen. Uh, gisteravond waren ze op televisie met hun uh, nieuwe hit uh, Treintje en Alain. Ja, heb ik gezien. Heb Mooi, je het gezien? He? Ja. ja, Nou, en ze werden terecht ook de king en de queen... Of uh, Christmas, uh, Hollandse Christmas genoemd. Ja, hè? Prachtig, Hoe Treintje ja. haar vader ook herdacht. Prachtig. Ja, geweldig. geweldig. Ja, ja het was een mooi beeld. Mooi. Mooi, ja. ja, zeker weten. Laten we gaan luisteren naar. Nou, heb ik iets totaal anders opgezet, weet je dat? Nee, ik weet het ja, niet. Ja, bijna, bijna. <laughs> dus. <laughs> dus. Ga ik het nog even over het treintje hebben? <laughs> nee, ik heb, ik heb nu. <laughs> ik heb nu het goede liedje in beeld. Laten we gaan luisteren naar... Uh, het. Uh, ik, ik weet even helemaal niet meer hoe dat nummer heet. Nee, ik ook niet. Nou ja, een leuk nummer. Een heel nieuw oh, nummer. What you're, doing, what you're doing for Christmas. Ja, what are you doing for Christmas. Gezellig mm -hmm. en lekker swingend. Alleen en Treintje. What you doing for Christmas? Are you going away? I'm throwing a party. On my favorite day is an invitation if you got nowhere to be come and spend some Christmas time with me everybody's always in a hurry there's not a lot of room for making plans no no but I am going all out in December I'm celebrating life with all my Friends, yeah. een heerlijk nummer. Prachtig weer geschreven door uh, onze eigenste Alain Clark, zal ik maar zeggen. Uh, we gaan even verder met een... Hé, uh... hey, hey, hey, waar is hij nou? Ik had hem klaargezet. Even kijken, waar is hij gebleven? Nou, we gaan, dan doen we maar Stevie Wonder even. En dan komen we straks bij u terug. En dan krijgen we van alles te horen over het nieuwjaarsconcert. Blijven... Nou, dan is die weer weg. Ik weet niet wat er aan de hand is. Telkens als ik een nummertje uitzoek, dan uh, verdwijnt hij. Komt hij aan. Stevie Wonder. All in love is fair. All is fair in love. Love's a crazy So cold. met dat onvergetelijk mooie nummer. All in is fair in love. Prachtig. Uh, we gaan, zoals ik beloofd had... Uh, vandaag praten uh, over het nieuwjaarsconcert... wat volgend jaar gaat plaatsvinden in de Agatha-kerk. En bij ons is aangeschoven Peter Tromp. En die gaat samen met Beb eens even helemaal uit de doeken doen... wat er allemaal gaat gebeuren, hoe u het mee kunt maken... Uh, hoe u het kunt zien, horen... en uh, wie gaan daar allemaal muziek maken... en wie gaan er allemaal meedoen. Ik ben er enorm benieuwd naar. Pep, ga Peter. je gang. Peter zit al uh, als, als een werkelijke welkom aan tafel. Peter zit al als een werkelijke organisator... geschokt op zijn telefoontje te kijken. Want um, inderdaad, um, bestuurder van uh, stichting Nieuwjaarsconcert... Nieuwjaarsconcert Zandvoort... Um, is vooral... 7 januari aanstaande, een belangrijke avond in de Agatha-kerk. Maar nu verklapt hij me net dat er vanavond al een, uh, een korenavond is in de kerk. Dat kun je nog niet echt een nieuwjaarsconcert noemen, want we zitten vandaag op 22 december. Maar hier uh, spelen wel, uh, zingen wel drie koren. En onder andere is dit eigenlijk de inofficiële presentatie... Zat hij me net te vertellen van het nieuwe koor dat is ontstaan uit het, de restant Zandvoortsmannenkoor en restant uh, de dames van Musical In. Dit heeft een nieuw koor ter gevolge gehad. Hartstikke leuk. We zijn vreselijk benieuwd. De officiële presentatie is 1 januari, maar vanavond zijn zij al een van de drie koren die in de protestante kerk gaan zingen. Vertel, Peter, want ik heb nu eigenlijk al alles verteld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, nou ja, uh, iedereen weet inmiddels in Zandvoort... dat het uh, verenigingsleven uh, een moeilijke zaak is in deze tijd. Ja. De tand destijds, zoals ze dat zo mooi noemen. Ik kwam in 1991 op het Zandvoorts Manakor. Toen waren, hadden we 70 leden. Ja. Begin dit jaar waren daar nog een stuk of kleine 30 van over. En... Uh, uh, uh, op een gegeven moment moet je een besluit nemen als bestuurzijnde van zo'n koor van wat gaan we doen? Gaan we verder op deze manier met 25, 30 man? Een, een gemiddelde leeftijd die ver boven de 70 was, waar je ook mee te maken hebt. Heren, wat gaan we doen? Gaan we verder als dit koor? Dan gaan we nog twee jaar door en dan is de pot leeg en dan stoppen we. En ja. dan is er geen mannenkoor meer. We kunnen ook pogingen ondernemen om er een gemeen koor van te maken. Oh, dat Waar... ontstond ook al meteen in jullie eigen gedachten? Juist. Okay. Ja, ja. ja, en dat heeft dit jaar plaats uh, gehad. Uh -huh. En uh, wat schetst onze verbazing? Punt 1, dat de mannen zeiden van, we gaan voor een gemeen koor, want we willen nog blijven zingen. Punt 2, dat er maar liefst tussen de 25 en 30 vrouwen waren die zich hebben aangemeld. Dus we zijn nu weer bezig om te proberen een gezonde vereniging te hebben... met meer dan 50 koorleden, dames en heren. Niet alleen van Music All In. Oké. Okay. Er zijn zelfs dames die het zo leuk vinden... die op uh, woensdagavond bij het vrouwenkoor zingen... en op dinsdagavond bij het gemengkoor zingen. Aha. Dus het is een mix van een aantal Je zet waaronder... Je zegt gemengd koor, maar, ja. maar is, is er al een naam of is dit nee, nog een geheim? Uh, uh, de officiële benaming, ja, we moeten naar de notaris... want de statuten moeten veranderd worden. Ja, ja, ja. We zijn een democratisch clubje, dus we willen als mannen zijnde... dat er ook vrouwen zich melden voor een bestuursfunctie. Okay. Dat er vrouwen zich melden voor de muziekcommissie... waarin de muziekkeuze bepaald gaat worden. Mm -hmm. Dat er vrouwen zich melden voor de redactiecommissie... voor ons blad De Luidkeels... Dus er moet nog wel wat gebeuren. Dat is een mooie oproep dat nu. Juist. En ja. vanavond in de protestante kerk. Ja, en vanavond in de protestante kerk. En uh, in de onderhandelingen met de dames die uh, uh, zich aangemeld hebben... was het verzoek vanuit de dames van... nou ja, wij gaan ons presenteren bij het nieuwjaarsconcert op 7 januari. Ja. We begrijpen dat jullie als mannenkoor ook meedoen aan het kerstconcert op vrijdag 22 december in de protestantse kerk, acht uur vanavond, ja. aanvang, kaart te koop bij Bruna en uh, Tromp, de kaarsboer. En die kaarten kosten 10 euro en het leuke van vanavond is dat we er een goed doel aan gegeven hebben, want we hebben dus tegen de deelnemende koren gezegd, Normaal krijgen jullie geld voor de gage van jullie dirigenten en pianisten. Deze mm -hmm. keer doen we dat niet. Dat moeten jullie uit eigen zak betalen. We hebben de kosten zo laag mogelijk gehouden. Alle baten voor vanavond, wat we overhouden... Komt naar, gaat naar ontmoetingscentrum De Zandstroom. Och, wat ontzettend leuk Dus het is eigenlijk initiatief. een kerstbenefiet, concept, ja, zoals we dat ik. noemen. En uh, die dames zeiden dus, uh, jongsleden, november... Nou, als jullie dan met het kerstconcert meedoen... dat vinden wij eigenlijk ook wel leuk om daar mee te doen. Dus vanaf de volgende repetitie zijn we samen met de dames een kerstrepertoire. En de uh, officiële presentatie is eigenlijk op 7 januari. Ja. Maar de voorpresentatie is vanavond. De dames zingen enkele liederen, kerstliederen alleen. Wij ook. En we zingen er ook een aantal samen. Hartstikke leuk. En wie die, zijn de andere twee koren? De Beach okay. zoals altijd. Gelukkig ja. dat die nog bestaan. En dat <laughs> ja. is een hele enthousiaste, energieke uh, zangkoor ja. uh, met wel dertig leden. Dus die doen mee. En het Sandvoorts Vrouwenkoor is, geeft ook presence. Hartstikke mooi. Vanavond met het Sandvoorts gemengd koor. Met, ja. ja, zoals het tot nu toe ja. dan, dan nog even heet. En uh, sinds jaren dag is het zo geweest dat we uh, eigenlijk uh, dit altijd wel wilden om de kerst-sociale kerstcohesie in het dorp een beetje te bevorderen. Ja. Wat is er niet leuker als voor kerst een kerstconcert te geven met de gezamenlijke koren? Uh, een initiatief van uh, uh, uh, uh, Angelique Schouten, die mm -hmm. al drie jaar geleden tegen mij zei: dat lijkt me nou zo leuk om voor de kerstdagen zo'n kerstconcert te doen. Daarna kwam corona, dus dat is eigenlijk ten ja. jaar niet doorgegaan. En we hebben dit jaar toch weer opgestart... om er eigenlijk een soort traditie van te maken... om een avond voor kerst. En deze datum is natuurlijk fantastisch... want ja. we hebben nog drie dagen te gaan voordat het kerst is. En het is fijn vrijdagavond. En ja. de en het, het begint al goed om in acht uur, het duurt ja. niet te lang. Het is om tien uur afgelopen... Heerlijk. En een uh, uh, kleine pauze tussendoor waarin kluwijn en chocomel uh, uh, gesproken wordt. Dus kijk eens dat even. wordt hartstikke leuk. Dat klinkt heel erg leuk. Dat ten aanzien van vanavond. <laughs> Want dan gaan we natuurlijk 7 januari, ik dacht werkelijk, allesantwoordscoren ontvangen in ja, de Agatha-kerk. Dat klopt. Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Eh. Um, ik las tot mijn schok in het Zandvoortse Nieuwsblad... dat er verkeerde dirigenten achter de koren waren geplaatst. Maar op jullie eigen website staat dat allemaal goed. Dat ja, ja. was een foutje, een druk foutje, ga ik maar even vanuit. Um, vertel van die 7e januari. Daar komen alle Zandvoortse koren. Over de traditie uh, gesproken. Ja. Ik geloof dat het de 15e keer is inmiddels dat we het ja. doen. Ja. En... Uh, het bestuur van het mannenkoor, het huidige mannenkoor nog... is hetzelfde als het bestuur van de Stichting Nieuwsjaarsconcert. Ja. Met alle contacten die je moet leggen werkt dat heel makkelijk. Het bestellen ja. van extra stoelen, het afspreken van Ervaren de Ervaren mensen kun je ja. zeggen. Ja. En uh, ja, sinds jaar en dag hebben we de vaste koren in het Zandvoortse... die daar hun medewerking aan verlenen. En dat is nu dus uh, het Zandvoortse mannenkoor. Maar ook het Zandvoorts gemeenkoor. Oh, de mannen gaan ook nog apart zingen. De mannen zingen. gaan ook nog apart okay. zingen, als afsluiting, zeg maar. Ah, <laughs> oh, dat is mooi. En de beachpopzingers doen daar ook aan mee. Het Agatha-koor van de kerk. Met um, Hedwig Juryus als, als dirigent. <laughs> ja. En dat is toch ook een koor van 25, 30 mannen en ja. vrouwen. Dus ja. wat dat betreft ben Heel ik Heel mooi, blij. echt klassiek koor. Ja, ja, ja, echt klassiek koor. En uh, niet te vergeten het Zandvoorts Vrouwenkoor... onder leiding van Good Old uh, Wim de Vries, ons allen wel bekend. Jazeker. Dus dat zijn eigenlijk drie, vier koren. En uh, wat we ook al jaren doen, is New Wave, de muziekschool, uitnodigen omdat die leerlingen hebben die al wat vergevorderd zijn. Die een deuntje kunnen spelen. Uh, of het nou trompet is, piano is, viool is, cello. En uh, wat leuk is voor die kinderen... want dat zijn het eigenlijk nog... Ja. om ze een keer een podium te geven. Mm -hmm. En wat is er nou niet leuker om op zo'n nieuwjaarsconcert... als er uh, 400 man in die kerk zit... Want ja. Daar die zitten we er over, dan, over ja. Moet er moeten vaak stoelen bij worden er geplaatst. Er moeten stoelen bij geplaatst worden. Ja, ja, ja, ja. Om die jongens een podium te geven. Mooi. Dus we hebben twee jonge pianisten uitgenodigd: van uh, Bo Starrenburg en Camille Hilbers. Oké. Okay. En die jongens die zijn, denk ik, een jaar of 16, 17 oud. En die spelen allebei stukken op de vleugel, nou, tussendoor. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus dat is hartstikke leuk. En uh, zoals altijd, ook dat is een traditie. Dankzij de warme steun van de gemeente Zandvoort. Dat mag best wel eens gezegd worden. krijgen wij subsidie. Zodat wij al 15 jaar lang uh, de traditie hebben dat de entree gratis is. Ja, dat is heel erg leuk. En uh, dat maakt ook dat je een volle kerk krijgt. Ook. Dat Tuurlijk. Is natuurlijk hartstikke leuk. Tuurlijk. Het begint om half drie, 7 januari. De kerk is open om twee uur en het zal duren tot een uur of vijf. En uh, na het concert is er voor de deelnemers, let wel, de deelnemers een nazit in uh, het gebouw van de Blauwe Tram okay. bij Rabbel. En tijdens het concert is er een pauze <coughs> waarbij de ja. mensen ook een drankje en wie weet ja. is daar misschien zelfs een gluwijn bij. Want ja. we zitten dan toch alweer... Uh... In de winter. In de hè? ruimte achter in de kerk. Is ja, er in de ontvangstruimte van de, ontvangstruimte van ja, de kerk. Ja, ja. Uh, ja. Gaat de evenementencommissie van die kerk zich weer hard maken... Maar, om iedereen te verwennen. Zoals altijd. Zoals altijd. Ja, ja. nou Wij verheugen ons daar enorm op. Uh, in, inmiddels bestaat dit dus al een jaar of vijftien. En de ja. kerk zit altijd vol. Ja. Mensen komen er heel blij op af. Ja. Jij gaat meezingen, Peter. Ik ga meezingen in het gemengd koor en ik ga ook meezingen in het mannenkoor. We doen nog een aantal afsluitende liederen uh, die we ook op het afscheidsconcert hebben gegeven. En uh, dan gaan we vanaf dinsdag 9 januari, twee dagen daarna, met een volledig nieuw repertoire uh, beginnen. Als zijn de het gemengde koor. Gemengd. Met een heel, joh, dus er is ontzettend veel werk voor jullie. Dus er is heel veel werk. Uh, de muziekcommissie moet dan uh, uh, klaar zijn. Dus daar komt nog wel wat voor kijken. We hebben uh, voor die 55 leden die we nu hebben... er zijn sinds gisteren weer drie nieuwe aanmeldingen. Dus het zijn er geen 55, het zijn er inmiddels al 58. En na deze uitzending... Misschien Wie nog wel weet. meer. We gaan, kijken, we gaan kijken of we een ledenstop in moeten voeren, bijna. Daar hebben we als mannenkoor alleen maar van gedroomd. Het verenigingsleven bloeit ja. weer op. En uh, uh, Het is inderdaad de bedoeling dat die muziekcommissie muziek samen met de dirigent het nieuwe repertoire van, samen gaat stellen... We beginnen dus 9 januari met een drie-viertal liederen die niet door en waar, de zijn. Muziekommission... En waar worden die ten gehore gebracht, Peter? Die, die gaan we instuderen eerst. Die gaan jullie dan instuderen? Het is in wel degelijk de bedoeling dat het gemeenkoor uh, terugkomt met een eigen concert. Okay. Maar dat zal niet eerder zijn als medio oktober, november uh, volgend jaar. Dat we echt een jaar de tijd krijgen om een goed, om een goed koor neer te, neer te zetten. Nou, We zijn er ontzettend benieuwd naar. Ja. En, en de baritons en de tweede tenoren moeten wennen aan het feit uh, dat ze geen eigen partijen meer hebben natuurlijk. Want we hebben nu sopranen en alters erbij. Ja, ja, ja. Dus de baritons uh, moeten de baspartijen gaan zingen en de tweede tenoren, de eerste tenorenpartij gaan zingen. Dus dat is allemaal wel even uh, wennen. Nou, er is inderdaad heel wat te oefenen. Maar ja. zo zie je maar, er gaat een deur dicht... En dan gaat de deur open en daar Ze schitteren... gingen er eentje dicht en er gingen er twee open. Want uh, de nazit op dinsdagavond is ontzettend gezellig. Ja. En wat zo leuk is, dat de mannen zich mengen onder de vrouwen. En uh, uh, we proberen als zijnde ook echt... zoals we dat met de mannen ook altijd hebben gedaan... om er echt een vriendenploeg uh, van te maken. Nou, dat wordt hartstikke mooi. En het voordeel is ook... Dat de dames uh, uh, qua gemiddelde leeftijd toch een jaartje of tien jonger zijn dan dat de mannen zijn. Dus een nieuw fris bloed is in deze uh, niet alleen welkom, maar ook uh, heel erg gewenst. Heel erg leuk. Waar, waar, kunnen, Peter, waar kunnen mensen zich aanmelden als ze graag uh, erbij willen horen bij het koor? Bij mij? <laughs> bij Peter Tromp. Bij Peter Tromp. En uh, dat kan ook op dinsdagavond als er dames heren zijn. Waar, wat het waar, waar is, oefenen jullie? Wij oefenen in de blauwe tram op dinsdagavond, okay, dinsdagavond. tussen 8 en 10 uur. Okay. Dus als iemand zegt van nou ik, ik wil daar wel eens even naar kijken en yes. misschien een keertje meedoen. Dan mag, ja. mag iemand daar gewoon naartoe komen en ja. uh, even melden. Ja. Nou ja, We wat? zijn nu een maand bezig ongeveer met de dames. En ik zal je vertellen, er zijn een twee, drie tal dames en een heer geweest. Die hebben gezegd: ik weet niet of ik dit wel wil. Het lijkt me leuk, maar ik wil gewoon twee, drie keer even, even kijken, kijken hoe het is. Ja, nou, nou ja, het en één van die dames heb gezegd: ja. nou, Wat uh, er, uh, toch uh, maar niet. Nou, ja. Uh, ja, dat kan, dat he? kan, ja. dat mag. Ja. Wat er nu met het Sandvorsmanenkoor is gebeurd, namelijk dat je om je heen kijkt en denkt van: nou, de gemiddelde leeftijd loopt een beetje op, zijn mensen die afhaken, het wordt vermoeiend of helaas die ons ontvallen. Dat is natuurlijk wel een ding voor vele koren. Want zoals je zelf al, wij in het begin ook een beetje bespraken. Het verenigingsleven loopt terug. Vrijwilligers zijn niet meer zo enthousiast. Nee, nee, nee. Ze moeten werkelijk gepemperd worden en op het podium getild. Maar de oproep om, als je toch zingen, en zingen is een heerlijke bezigheid. Als je toch wilt zingen, kijk dan om je heen naar de koren. Dit is natuurlijk een prachtige aanmoediging. Maar ook het Agatha-koren. Kerkkoor weet ik. Ga eens naar zo'n dienst. Het is een prachtig klassiek koor. En ik denk dat er zo meerdere koren zijn waarbij de gemiddelde leeftijd oploopt, maar de behoefte om te zingen en mooi, zuiver te blijven zingen ja. groeit. Moet, moet iemand ook echt goed kunnen zingen die nee. zich aanmeldt? Nee, nee, nee. want we, uh, uh, we hebben een dirigent, dat is Arjan van Dijk. Ja. Die man is muzikaal zo verschrikkelijk uh, geschoold. Het is een Amsterdammer. Die ja. komt iedere dinsdagavond naar Zandvoort. Huh. Die heeft sinds jaar en dag... Uh, gemengde koren in het Amsterdamse gehad. Het is een vroegere dirigent van ons. Hij is drie, vier jaar vanwege ziekte uit de relatie geweest. Hij is weer helemaal uh, fris en monter. Het is onze nieuwe dirigent. Die dus echt geschoold is in Musique. gemengde koren. Ja. Ja. En... Uh, je krijgt een stemmetest. Dat wel. Op ja, dat de, wel. Dus, ja, dus daar waar je ben gaat Ben je staan. alt, ben je sopraan, ja. ben je ja. bart, ben je... Tenor. Maar je bent geen dat solozanger. dus je Maar moet het, wel het mee is heel zingen. vrijblijvend. En ja. de vrijblijvendheid is ook zo... dat de helft van het koor om tien uur lekker naar huis gaat... en de andere helft blijft zitten. Aan hun de keus. Er is geen verplichting of niks. Mm -hmm. De enige verplichting is... Wees aanwezig, oh, okay. op, wees aanwezig op dinsdagavond, ja, zolang ja. je kan. Ja, hoe ja. meer, hoe beter. Ja. Want dat maakt dat je een goed koor krijgt. Ja. En betaal 25 euro contributie per maand. Oké, okay. dat en is goed dat je het er even bij vertelt. Daar niet Dat is uh, niet eigenlijk aan. Uh, uh, het enige. Ja. Kijk, een dirigent moet betaald worden, een pianist moet betaald ja. worden. De bladmuziek ja. de moet geprint worden. De huur moet betaald, ja. de bladmuziek. En uh, het repertoire zoals wij dat hadden met mannenkoor was wat niet achterhaald, maar wel echt klassiek gericht. Ja. En nu je die vrouwen erbij hebt... en dan ook die, die, die afdeling van MAI die er nu bij komt... die zegt, kom op jongens, uh, even op een ander niveau. Het wordt echt een ander repertoire. Ja, en als je dan bladmuziek gaat kopen... wat jonger is dan 100 jaar, ja. van componisten... Dan ja. moet je voor ieder muziekblad moet je tegenwoordig betalen. Ja, ja, ja, dus ja. die 25 euro is hard nodig. Nou, dat is voor een hobby natuurlijk ja. niet zo gek. Maar wel goed dat je het erbij vermeldt. Ja. Nou, eigenlijk wil ik oproepen... kom sowieso naar dat nieuwjaarsconcert. Het is gratis, het is hartstikke mooi. Maar kijk dan ook eens naar alle koren waar je toe aangetrokken voelt. Dit is een prachtige aanmoediging. Agatha-koor is een prachtige aanmoediging. Het zijn koren die elkaar qua repertoire niet in de weg zitten... Het is totaal anders. En ik denk dat er zo meer koren op het podium zullen staan, het altaar in dit geval ja. in de kerk zullen staan, die uh, aan gaan spreken. En een prachtige uh, kennismaking is uh, niet alleen zondag 7 januari, maar ook vanavond ja. uh, om acht uur waarin het gemeenkoor als eerste uh, optreedt... kan je zien hoe het eruit ziet, gaat kan je zien hoe het klinkt. Een, gaat er een tipje van de sluier ja. op? Zo mogen ja. we het Spannend. zien, hè? Zo Spannend. Zo is het. <laughs> Nou, we verwachten iedereen te zien vanavond. Laten He? we het hopen. Peter, ja, ik, vind, ik dank je meer, voor deze, meer dan ik kan zeggen... voor deze uitgebreide Graag info over de, het korenfestijn... wat ons te wachten staat vanavond. Tipje van de sluier, 7 januari. Het traditionele nieuwjaarsconcert van alle Zandvoortse koren... die, die nog zingen. Ja. Heerlijk. Oké. Okay. Heel veel dank, heel veel succes. Dank We zien elkaar sowieso 7 januari als ik weer in de evenementencommissie ja. wijn sta te schenken. Ja, <laughs> dankjewel. <laughs> Geen wijntje van het maar een wijntje van Beb. Ja, zo. Nou, voor wie trek ik? <laughs> zo is dat. Dank je wel, Peter. En uh, we zien je heel gauw. Uh, vanavond, in ieder geval, bij het concert. En 7 januari ook. Om je een gelukkig nieuwjaar te wensen. En naar uh, al die mooie liedjes te luisteren. Zeker. Dank je wel voor je Graag komst. Ja, gedaan. Dank je wel. Ja, u heeft hem vast herkend. L Green met Let's Stay Together. Zo'n heerlijk oud nummer. Ik heb uh, nog een oudje meegenomen. En uh, laat me eens gaan luisteren naar Gilbert O'Sullivan... met Nothing Rhymed. If I give up the sea, I've been saving...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 Nothing the O'Sullivan nee, nee. Nothing rhymed prachtig nummer prachtig nummer uh, bip. Heb jij nog nieuws vandaag? Of heb je een weerbericht? Wat heb je voor ons vandaag? Nee, heb ik nieuws? Heb ik een weerbericht? Oh, wacht. Ik zet je mijn microfoon niet open. Nou <laughs> ja. Ga ik je wat vragen nou, en dan ik... laat ik je roepen. Nou, dames en heren, het spijt me. Ik heb het net verteld. Wat maar de microfoon verteld? stond niet open. Ach, oh, wat <laughs> zit je ook in elkaar, hè? <laughs> nou, wat het weer betreft, kom ik straks, daar kom ik nog bij oh, u op. Ja, terug. is het toch nog geen tijd voor het weer? Nee, daar, nee. Kom, ik, daar kom ik straks op terug. Ja. Um, er is in de nacht van woensdag op donderdag op de Van Lennepweg een, uh, een auto tegen een container gereden. Oh! Die, uh, die heeft behoorlijk wat schade aangericht. Ja. En de bestuurder is ervan door. Oh. De bestuurder is er vandoor. Dus ja, misschien uh, geschrokken. He misschien is hij heel erg geschrokken. Ja. En gaat hij zich alsnog melden. Of misschien uh, had hij iets te verbergen. In ja. alle gevallen gaat hij gevonden We worden. Niet. We weten het niet. Het gaf wel weer wat, wat commotie. Het heeft ontzettend gestormd. Nog hebben mij geen berichten bereikt... Dat er, uh, dat er kotters zijn vastgelopen op zandbanken. Of zelfs op de boulevard zijn geslingerd. Het spookte enorm... Uh, we gaan daar later meer over horen, want de wind is helemaal nog het land niet uit. Helaas, het blijft vooral aan de kust nog lang spoken. Um, als ik terugkijk... ja, geen waterschade, hè? nergens. Nog... Alleen in het Spaarne Gasthuis, maar dat had niks met de wind te maken. Nee, het had niks met de wind te maken. Nee, Maar er waren leidingen gesprongen in het Spaarne Gasthuis... waardoor allerlei operaties uh, gecanceld ik zijn. Heb het, hè? Ik heb het gehoord, ja. Ja, verschrikkelijk. <laughs> hè? God. Ben, je, ben je blij dat je nog een nieuwe knie krijgt voor de kerst? Nou? Ja, doei. Je mag nog even lekker met je ouwe door. Gaat ik gewoon niet, dan ben je door. toch wel gedesillusioneerd, hè? Ja. Uh, de donkere dagen voor kerst, ja, ja, we raken allemaal een beetje aangespannen. Um, grote plannen hebben we natuurlijk weer. Geweldige voornemens voor het nieuwe jaar. Ja, mag, heb jij voornemens? Heb ik voornemens, Ja. Oh ja, en meteen doe ik het fout. Ik wil niet zo snel mijn ja zeggen. <laughs> Als mensen ja, nou iets gaan vragen of moeten menen, dat je er even over na wilt denken. Ja, dan zeg ik geef me even. Ja, nou en dat, dat vind ik ook zeer terecht. Want, want ik denk dat niemand van een ander verwacht dat je meteen ja of nee zegt. Dat is toch heel logisch dat je even de tijd neemt. om. Ja. Even na te denken en bij jezelf te raden te gaan of je wel aan die vraag kan voldoen, überhaupt. Ja, of je het wel moet doen, bezeer, ja, begint. Dat, ook we dat, ook dat. We pakken, we pakken ja, de Bijbel ja. erbij. Ja, ja, ja, ja, ja. Voordat je het weet is je neus beschadigd. <lacht> en wie zijn neus schendt, schen zijn aangezicht. Prachtig, zeg. Zullen we er nog een paar tegenhalen? Oh ja, ja. ja. Ik, we gaan hier allemaal van die tegeltjes ophangen in de studio. <lacht> <laughs> dat is misschien wel een leuk thema. <laughs> Het zou zo leuk zijn als, als onze luisteraars daarin actief waren. Ja. En ons gewoon dit soort tips gaven. Dus, Wat voor tips? Met, ja, met, diep, uh, met mooie spreekwoorden. spreekwoorden. Ja. Ja, Terzake ja, ja. doen de spreekwoorden. Die allemaal in de vergetenheid raken. Oost, west. Thuis is ook niet alles. God, die heb je van mijn moeder. Is dat die, zo? Is die al zo oud? Ik weet oh. het niet. Maar die, die, die zei ze iets anders. Ze zei dan oost-west-thuis is het ook zo lekker niet. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat ja. mocht mijn vader niet weten. Want dat vertelde, vertelde ze me meestal onderweg... van de boodschappen naar huis. Ja, ja, ja. <lacht> mooi, mooi, mooi. <lacht> um, ja? Ik ga straks het nieuws eventjes vertellen. We, ja. Het heeft... De ijsbaan is geopend. Het heeft vreselijk ja. gegoten. Maar hey, dus en de fluitcurling is weer begon, is hè? begonnen. De fluitketelcurling. Ja, ja, ja. Oh, ik vond het zo zonde dat we dit jaar weer niet mee konden doen. Nee, we dat waren, we te laat. waren. We waren te laat, dol. Ik wil graag volgend jaar weer... Een damesteam. We waren vooral Daar in de, de eerste keef... ronde altijd erg goed en daarna zakte het hard af. Dus moeten we ja, het bleef trainen, niks van ons over. Ja, we, <laughs> moeten het, we moeten onze krachten een beetje, beetje spreiden. Hè? En niet gelijk uh, in de eerste ronde alles, alle krachten in de strijd gooien. Want, maar het was wel een overwinning toen. 7-0. Want we hebben een keer, dames en heren, uh, uh, uh, van, van het ZFM-team. Uh, van de organisatie met de ja, dames die meegedaan ja. 7-0 in de eerste ronde. Dus wij voelden ons meteen onoverwinnelijk. Precies. Liepen te stralen voor alle perkfoto's en dergelijke. Al vier, gingen het al vier, ja, we waren aan ja. het vieren en alle, allerlei uh, uh, strategieën aan het bespreken voor de, de volgende rondes uh, of de volgende keer. Maar die hebben we helaas niet mee mogen maken. Want we werden daarna genadeloos in de pan gehakt. Ja, ja. Dit, dit is natuurlijk het gevaar in wedstrijden. Hè? Ja. Dat je nooit moet denken dat je heel erg goed bent. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat is zeker waar, ja. De tegenstander ja. is altijd heel erg goed. Maar het ja. is weer begonnen. En ja, uh, allemaal gezelligheid rond die kerstbaan, zag nou, ik. Hè? Die ijsbaan is een stuk groter ja, uh, dan, dan ooit. En dat is ook natuurlijk heel erg leuk. Maar laten we hopen dat het in ieder geval droog blijft. Die wind doorstaan we wel, maar ja, met, ja. in de regen is, uh, is erg lastig. Ja, nou, ja. ja. we gaan nou, meemaken. En gezellig lekker samen zijn met de kerst. Daar, ja. weet, daar weet deze artiest ook alles van. Ik zit hier heel alleen kerkfeest te vieren, de straf die ik verdiend heb zit ik uit. Ik sta voor ons gezin, maar dat had toch geen zin, want jij viert nu kerkfeest met een ander. Hoe heb je mij zo snel kunnen vergeten, waarom zit er nu een ander op mijn stoel? In die koude kille cel kun jij echt niet begrijpen wat ik voel Nu zit je bij de kerstboom met een ander Mijn kinderen die zingen stille nacht Ja stil zal het voor mij zeer zeker wezen Met niets wat mijn verdriet verzacht mijn medemensen kregen een pakketje, met de kerstwens, vader komt toch alweer weer thuis. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet, niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven, wat geven uit de diepste van mijn hart.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 Zielig, hè? Het is me wat, hè? Ja. Ja, hij zat wel droog. Ja, Taghi zit het liedje dat <laughs> we nou ook steeds te draaien, hoorde ik. <laughs> ja, ja. Um, Vertel. Ik, in mijn vorige werk ja. waren er mensen die hun uiterste best deden... om met Kerstmis in de baai te komen omdat ze anders onder een brug zaten. Ja. Dit, is wel, dit is wel een heel droevig lied. Ja. Maar de kleine overtredingen namen toe in deze tijd van het jaar. In de hoop dat, dat je in de, de brood ze, zat en wat te ja. eten had. Ja, ja. Ja. En toen ja. was de koepel in Haarlem nog een, een echte gevangenis. Maar ja. ik moet je wel zeggen dat die, um, de centrale hal waanzinnig mooi versierd was. Het was een kunstwerk. Ja, ja. Er stond een boom van een meter of vijftien hoog. En, nou ja, In ieder geval uh, wilden ze liever daar zijn dan onder een brug. En je zit ook niet zo lekker onder een brug nu. Uh, want hoewel het minder onstuimig is dan gisteren... er staat nog altijd een stevige wind. Aan zee is de noordwester hard. Met kans op windvlagen tot 80 km per uur. Dus wees voorzichtig, vooral op de fiets. Verder overheerst de bewolking, Er trekken buien over het land. Soms ook nog met hagel. De middagtemperatuur vanmiddag wordt verwacht op een graad of 9. En vanavond en vannacht neemt de buienactiviteit wat af. Maar vooral in het midden en het noorden volgt af en toe nog regen. Morgen zijn in het zuidwesten droge periode en wat zon. Alles overheerst de bewolking en regent het van tijd tot tijd. Het wordt ook dit weekend zacht met 9 tot 11 graden. Dus ja, de wind wordt wat minder. We houden buien. Het is eigenlijk meer herfst dan winter. En toch, uh, ja. toch is ja. het uh, sinds uh, gisteren officieel winter. Maar ja, mijn moeder en zei het, het altijd de, al. We hebben de, de he? kortste dag uh, ja. meegemaakt gisteren. We gaan vandaag weer lekker uh, uitbreiden. En dan komen we weer licht. op zo'n tegeltje dol. Tegeltje, want, uh, ja. Mijn moeder zei het altijd al. Ja. Als de dagen gaan lengen, gaat de winter strengen. Nou, maar dat is ook zo. Want meestal is in is januari, februari is, is, uh, is, is de kou op zijn ergst. Hè? Ja, ja. En wat mij opvalt de laatste jaren is dat het in de lente... dat we ook altijd weer zo'n vriesperiode uh, krijgen. Want Hele, er precies. lopen net die bloemetjes allemaal gezellig uit. Oh, in, in maart of zo, weet ja, je ja, wel. Ja, ja. En dan klabam, daar komt die uh, vorst er aan. Ja, ik heb het dan niet over Willem-Alexander, maar ik bedoel de vrieskouw. De de, ja, de vrieskouw. En dan uh, weg zijn alle knopjes. Nou, dan, dan zien wij weer, dan leren wij wat had ik het dan toch over Willem-Alexander. Nou ja, goed, ja. Weg zijn alle knopjes. <laughs> toen, toen misschien wel. <laughs> maar nu denk ik even, aan de, dan leren wij weer. Want dan zie je dat die tuinders hun... Uh, hun uh, Bloesems gaan bespuiten, nat ja. maken, om een natuurlijke bescherming aan te brengen. Ja, en dan mislukt, mislukt toch weer de kerstse oogst. Uh, ja, je hebt gelijk. Maar meen je dat nou? Als je, als, je, als je het nat maakt, dan betriest ja. het niet? Ja, ze gaan het dan, ze gaan het dan uh, nat maken, en daarna zitten ze overal. Die de natuur, natuur zit toch raar in elkaar, hè Albert? Meid, meid, meid. Albert zit helemaal door te denken. Ja. Die denkt, oh wacht even. Albert is ja. bij ons de studio in komen lopen. <laughs> Albert die heeft lopen filmen met... Uh, Vorige week om deze nee ietsje later. Vorige week in nou, Hij stond, in stond gewoon stil. Hij stond gewoon stil. Hij <laughs> heeft niet gelopen. <laughs> nee, nou, nou in <laughs> nog wel. Hij, hij is net, net als ik even naar de fysiotherapie ruimte gelopen. Oké, okay, oké. Okay. Kijk, wij bewogen ons hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> Dat was hij nou, ja. vorige week, misschien ja. in die Unicum. Hé, hey, ik ga nog gauw even een laatste plaatje opzetten, want uh, we zitten straks. Uh... Alweer uh, aan te hikken tegen de reclameboodschappen en het uh, nieuws. Ja, ja. En, het, en het landelijke weer. Maar uh, het transport ja, hebben we vast binnen. Zo is dat. Ezels. Hey, zinget die jing. It's Dominic the Donkey. Zinget die jing. The Italian Christmas Donkey. La la la. la, la, la, la, la. La la, la la la, la la la la Santa's got a little friend, his name is Dominic The cutest little donkey, you never see him kick When Santa visits his paisans with Dominic, he'll be. Because the reindeer cannot climb the hills of Italy. Hey, jingity-jing, it's Dominic the donkey. Jingity-jing, the Italian Christmas donkey. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.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 Children sing and clap their hands, and Dominic starts to dance. They talk Italian to him, and he even understands. Kumbaras and kumbaras do they dance? A darandel. Once under the gala comes the to town and brings Ochocharil. Hey, king of the jing. It's Dominic the donkey. King of the jing. The Italian Christmas donkey. La la la. La la la la la. Dit is een intro allemaal fijne dagen en een voor.